Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Er komen betere werkzame vaccins tegen Omicron. Vandaag zijn die goedgekeurd door de Europese Medicijnclub. Het zijn namen die we al kennen: Pfizer en Moderna, maar dan iets aangepast op de nieuwe variant. Volgens een hoge leraar immunologie is het vaccin veilig... ondanks dat het niet heel uitgebreid is getest. He, dus de, de eerste vaccins die zijn ontzettend goed getest. En er is nu zo'n minimale verandering gemaakt. Het is eigenlijk toch, he, grotendeels hetzelfde vaccin... dat dan volstaat om het in een beperktere groep mensen te testen. En dat gebeurt elk jaar met de griepvaccins ook zo. Dus dat is uh, absoluut gewoon goed genoeg getest. Je krijgt een nieuwe prik alleen als je 12 jaar of ouder bent... en de eerste twee prikken hebt gehad. In het Groningse dorpje Gaarkeuken is een vrouw van 51 ernstig gewond geraakt... toen ze uit een hoogwerker viel. Mensen vertellen aan RTV Noord dat ze bezig was om protestvlaggen weg te halen. Het is nog niet duidelijk waarom de vrouw uit de hoogwerker is gevallen. Begin juli protesteerden boeren in Gaarkeuken... tegen de stikstofplannen van de overheid. Engeland heeft een van de heetste en droogste zomers... van de afgelopen 140 jaar achter de rug, zegt het Britse KNMI. In sommige gebieden viel slechts de helft van de regen die normaal valt. Sinds 2003 is dit al de vierde recordwarme zomer daar. En deze zanger krijgt zijn eigen tv-show. Mart Hoogkamer, 24 jaar bekend van die ene zomerhit... mag voor de publieke omroep op Wintersport met andere zangers. Het gaat Mart op de piste heten. En met zijn gasten gaat hij ski hits schrijven. Zo over twee maandjes op tv.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 We gaan uh, gauw verder. Florida, daar zijn we mee bezig om die hier live in de studio uh, te krijgen. En dit is de laatste zin. Slow I'm pretty Still think I'm pretty? Still think I'm pretty. inderdaad, dat was er Jolien. Ze komt uit uh, Rotterdam. Tenminste, daar uh, maakt ze eigenlijk haar uh, werk. Het meeste werk wat ze, wat ze doet. En dat, uh, ja, dat heeft ook uh, gevolgen. Want we hadden net uh, Flora ook al laten horen. En Flora is één van de kandidaten die meedingt... Uh, voor de grote prijs van Rotterdam. Maar dat doet deze Jolien ook. Want die mag ook uh, uh, daar staan. Op 17 september is dat uh, de grote prijs van Rotterdam...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 en die zullen we dus ook nu even laten horen. Dat heet Back to the Start. The of my clock, clock, clock, clock, clock, Say to I pick a French book from the shelf. And put up my time for bed. Don't want to rest my head. to do that. I need the time and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 alles zo bekend Ik beantwoord al je vragen Krijg meteen weer mijn accent Zuidooi in het slot Dit is voor mij bekend terrein Oh wat is het fijn Om weer terug te zijn Dit is de plek waar ik geboren En waar ik getogen ben Mijn thuishaal. Waar herinneringen leven En ik alle wegen ken Mijn thuishaal. Waar oude vrienden zijn gebleven En ik al café herken Mijn thuishaal. We stappen op de fiets 10 minuten naar de stad. Fietsen langs de plek waar ik vroeger altijd zat. Ik proef de zoute lucht door mijn haren wijd de wind. Geen besef van tijd, ik voel me weer een kind. Door naar het terras, lekker aan het strand. Voorden langzaam rozig met de voeten in het zand. Net zo.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 Maar we hebben nu ook andere zaken aan het hoofd. En één ervan is een single die inmiddels is uitgebracht. En degene die dat heeft uitgebracht, die hangt nu aan de telefoon. En dat is Altstad. Goedenavond. Goedenavond. En achter Altstad schuilt Marcel. Dat klopt. Ja, even de naam Altstad. Waar komt hij vandaan? En hoe heb je hem bedacht? Altstad is mijn stamcafé in Eindhoven.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 Dat klopt, ja. Ja, die zijn bij ons uh, ooit nog eens geweest in 2021. Dus het is al ja. weer een tijdje terug, maar uh, ze zijn en wel het, geweest. En het grappige is dat de, uh, de, mijn collega van Altsat is ook Kafka. Dat is ook Kafka. Uh, dat is ook Kafka. Uh, is dat uh, toevallig Frank van Castrum?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 Ja, iets nieuws op te, op te gaan bouwen. Ja. Um, wa, wa, wa, zit er ook een centraal thema op dat album wat eraan zit te komen, of niet? Uh, ja, ja. ja? Um, ik heb vier jaar geleden een uh, uh, aantal weken in een verslavingskliniek gezeten voor uh, met uh -huh. alcoholverslaving. Uh -huh. En um, eigenlijk gaan alle nummers een beetje over dat... Uh,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 Als je jezelf bent verloren, draai je niet omheen, durf je te laten vallen. When the seas are golden, and the people glowing, when the sky is falling down, eh, yeah, you can hear me whisper, even from a distance, all that once was lost is found. I've been dreaming and songs.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 Deze, die hadden we bijna een beetje onder laten snellen, maar uh, hij mag toch wel een beetje gehoord worden. Dus het is uh, het nummer van Light by the Sea en Cella Voyage.